Het universiteitsterrein is na de schietpartij afgesloten, maar niet ver daar vandaan hield president Obama een toespraak op een benefietavond. In Californië is de Chinese president Xi begonnen aan zijn tweedaagse ontmoeting met de Amerikaanse president Obama. Hoog op de agenda staan de cyberaanvallen vanuit China en de situatie rond Noord-Korea. Het is de eerste keer dat de twee leiders elkaar ontmoeten sinds Xi in maart president werd. Obama zei dat de VS de vreedzame opkomst van China als wereldmacht verwelkomt. De VS en China zijn volgens Obama gezonde economische concurrenten. Zij zei dat de VS en China een nieuw model kunnen ontwikkelen voor de manier waarop grote landen met elkaar omgaan. Curaçao heeft een nieuwe regering. Het nieuwe kabinet staat onder leiding van premier Ashes, die werd beëdigd door waarnemend gouverneur van der pluim. De installatie van de nieuwe regering werd twee keer uitgesteld. Eerst vanwege de moord op politicus Helmut Wiels en daarna omdat de screening van de kandidaatbewindspersonen nog niet klaar was. De nieuwe premier Asjes is niet te onomstreden. Hij is een aantal keren in verband gebracht met integriteitskwesties. En zal, als eilandpoliticus, ruim hebben gedeclareerd en overheidsgelden oneigenlijk hebben gebruikt. Het weer heldert met minimaal rond 9 graden en in het noorden soms wat wolken. Overdag aan de kust bewolkt, landinwaarts volop zon. En waait een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. En het wordt 14 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO Word Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is u vast al opgevallen. We proberen regelmatig in onze samenstellingen een hoorspel op te nemen. Soms meerdere afleveringen op rij. Soms slechts eendelige luisterverhalen. Nou, vannacht beginnen we met een zesdelige serie. Mocht u er eentje missen, alleen niet panikeren, zouden onze zuidenboeren zeggen. U kunt ze dan altijd even opnieuw beluisteren via onze openbare Facebookpagina facebook.com dit hoorspel, getiteld De Verdwenen Koning... vertelt het verhaal van Lodewijk XVII. De Franse koning die officieel overleed op tienjarige leeftijd... maar die volgens de legende naar het buitenland ontsnapte... waar hij op hoge leeftijd stierf. Schrijver Rafaël Sabatini blaast leven in deze oude mythe... en creëert een verhaal vol passie, wraad... Uh, verraad, moet ik zeggen, en wraak. Hij vertelt hoe de jonge koning naar Zwitserland vlucht... waar hij plannen maakt voor zijn triomfantelijke terugkeer... om aanspraak te maken op de Franse troon. Wat bracht mij eigenlijk op het spoor van deze serie? Dat was de datum van vandaag, 8 juni. Het was op die dag in 1795 dat het jonge Lodewijkje de 17e overleed. Luistert u naar deel 1 van De Verdwenen Koning.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 Breng haar weg, dojon. Theres! Raak me niet aan. Waar het niet tegen me te spreken, klein monster. Ik vergeef het je nooit. Nooit. Kom, Charles. Ga mee zitten. Ze gaan je tante Babé halen. Ze, ze is boos op me, Simon. Waarom is ze nou boos? Trek je toch niks van de raam? Een lelijke stuk aristocraat. Ja? Burger zal hem u te spreken, monsieur de Bat. Laat hem binnen. Je bent laat, Florence.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 Zal straks wel bekend worden gemaakt. Jij zou er ook door worden getroffen, niet? Ja, lidmaatschap van de raad zal ook wel als een ambt worden beschouwd. Vast en zeker. er zijn inkomsten aan verbonden. Je merkt wel, burger Simon, als een mens de kans ziet wordt hij altijd een despoot. Dat zeg je wel, burger Lestou. Maar wat doe je eraan? Op het ogenblik niets. Alleen maar hopen dat die hatelijke wet er niet doorkomt. Oh, nee. oh stil, dat ze het hebben. ...betreft het wetsvoorstel van de procureur-generaal van de commuun Burgers Zomet. Met meerderheid van stemming is dat voorstel de raad aanvaard. Ja, ja. Voortaan zal het dus aan ieder verboden zijn om meer dan één ambt in openbare dienst te bekleden. Speciaal wordt dan aan ieder lid de raad verboden enig ander ambt te behouden... ...ook al is dit geen belemmering voor zijn werkzaamheden als raadslid. Het is toch aangenomen. De smerige. Nee, ik ga weg.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 kom eens in dat partiek. Uh, wat wil je zeggen? Als jij de jongen eruit wilt halen, dan moet je show met voor zijn. Ik zal je wat zeggen, burger Simon. Ik wil je ermee helpen. En als het je lukt, zal ik je een half miljoen in goud uitbetalen. Een uh, uh, uh, uh, uh, uh. half miljoen? Ja. De dag na de ontvoering kun je naar mijn huis komen, Ruud Paradis 20... om een flink voorschot in ontvangst te nemen. Een half miljoen? Ik doe het, burger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 U heeft geluisterd naar het eerste deel van het hoorspel De Verdwenen Koning. Een bijdrage van de AVRO, eerder uitgezonden in 1968. En dat waren nogal wat medewerkers, kan ik u zeggen. Harry Bronk, Frans Zomers, Huip Orizant, Hans Veerman, Joke Hagelen, Nina Bergsma... Rob Geraerts, Paul van der Lek, Sakke van der Made, Fee Sciarione en Tony Foletta. De regie was in handen van Dick van Putten. Het verhaal verscheen in 1937 geschreven door Raphael Sabatini. Talloze pretendenten hebben in de loop der tijd geprobeerd... de troon op te eisen door zich voor te doen als Lodewijk XVII. Maar de geloofwaardigheid was nogal ver te zoeken. Mede ook door de hoeveelheid kandidaten die zich beriepen op zijn identiteit. Volgende week het tweede deel van dit bijzondere verhaal. Lodewijk XVII van Frankrijk overleed dus volgens de overlevering... op de datum van vandaag, 8 juni in 1795. À patrie, jour de gloire est nous la tyrannie, Zeer fier als ze na, dieel vieren, juist dan in uw brak, egorreët uw dienst, uw peut être leur voie confurée. Pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps pour déparer. C'est faire des longtemps pour déparer. France est pour nous à oh, quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage Aux armes citoyennes Formez vos bataillons Marchez, marchez Qu'un sang que De Marseillaise, en zo gaat het nog wel een poosje door. Het volkslied van Frankrijk, en het was korte tijd het volkslied van revolutionair Rusland. De oorspronkelijke versie uh, die is geschreven en gecomponeerd door Claude-Joseph Rouget-de-Ly. En uh, de originele naam is Chante de Guerre de l'armée du Rhin, machtslied van het Rijnleger. De naam Marseillaise dankt het lied aan het feit dat de troepen uit Marseille tijdens de Franse Revolutie het lied zongen bij hun intocht in Parijs. En het is afkomstig van de CD La Révolution Française en Chanson. Ja, toch even leuk om dat te laten horen. Het is uh, bijna um, twee minuten voor vijf en dat betekent dat we er zometeen even uitgaan voor het journaal. Dit is Radio 1. U luistert nog steeds uh, bij de VPRO naar Woord. En voor vragen en opmerkingen over Woord... kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Woordradio. En mocht u iets gemist hebben, en dat geldt dan zeker... misschien voor één van de delen van die zesdelige hoorspelserie... De Verdwenen Koning... dan kunt u gewoon gaan terugluisteren via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com/Word.nl. Goed, we gaan nog tot zeven uur verder met woord. Uh, in het laatste uur, dat is overigens echt leuk... want dat is voor de liefhebbers een aflevering van De Nachtzusters... met Mensje van Keulen. En in het komende uur gaan we weer eens gewoon eenvoudigweg op reis. En dat doen we deze keer en volgende week ook in en naar Schotland. Tot zo.